Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ...geleerd wordt. De grote steden vinden dat te weinig. Verder zeggen ze dat gastouders aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen... ...als medewerkers van kinderdagverblijven. Het ministerie van Sociale Zaken zegt tegen de Monitor... ...dat er wordt gewerkt aan betere controles... ...en dat het nieuwe kabinet daarover een besluit moet nemen. De opkomst bij de Bondsdagverkiezingen in Duitsland... ...was rond twee uur vanmiddag iets lager dan bij de verkiezingen van vier jaar geleden... Toen had 41,1% van de ruim 60 miljoen Duitse kiezers gestemd. In 2013 was dat nog 41,4%. De opkomstcijfers zijn wel gevarieerd. In sommige deelstaten is er juist een stijging te zien. De stembureaus sluiten om 6 uur vanavond. Dan wordt ook de eerste exit poll bekendgemaakt. De verwachting is dat de christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel zetels zal verliezen, maar nog wel de grootste blijft. De Thaise douane heeft op een vliegveld in Bangkok 15 horens van neushoorns in beslag genomen. Twee vrouwen en een man zijn opgepakt. Ze waren met de horens, die bij elkaar 7,5 kilo wegen, onderweg van Angola naar Vietnam. De Thaise douane was erover getipt. Vrijdag werden in Bangkok al horens uit Congo onderschept. Veel Aziaten denken dat ze een medicinale werking hebben. Door de handel worden neushoorns met uitsterven bedreigd. 40 jaar geleden waren er nog ongeveer 100.000 neushoorns. Daarvan zijn er volgens het Wereld Natuurfonds nog 25.000 over. Het weer, vanavond zijn er brede opklaringen en is het droog. Vannacht ontstaat lokaal mist. Morgen is er meer bewolking dan vandaag. Vooral de oostelijke helft van het land moet rekening houden met enkele buien. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het end. DFM. Verkeersupdate. Ik ben John Zahoker van de ANWB. In de Randstad staan files op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel... 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er is een automobilist onwel geworden. Daardoor is bij Nieuwekerk aan de IJssel één ook dicht. Op de N9, Den Helder richting Alkmaar... staat 3 kilometer file tussen Schorrel en Bergen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 She smell like you.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 And pause, Ook weer zo'n dame die heel veel hits heeft gescoord, deze Dual Lipa. Be was onderweer een hit van haar en uh, dit is de nieuwe auto nummer 1 in Turkije, Jorden, de New Rules. Ja, dadelijk uh, krijg je de Pit Report weer uh, nieuws uit de Formule 1 en andere autosports. Maar eerst weer even een lekkere gauw van de Bee en staying alive.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 Fleurte avec toi, Ouh, un petit tour, un petit jour, entre tes bras, petit jour, un petit tour, un petit jour, entre tes bras. Un petit tour un petit jour, entre tes voix, un petit tout, un petit jour, entre tes bras, c'est Voor een avec toi Je ferai des folies Voor arriver dans ton lit Voor een fleur, avec toi Do on I... feestje daar. Waar is dit nou live? Wat staat er nou bij, uh, albert John? Het Olympia, of zo? Uh, Olympia, Paris. Olympia, Paris. Ja, Parijs dus, hè? Oké, okay, ja, nee, dat begrijp ik. Oké, okay, <laughs> helemaal duidelijk. We gaan weer even lekker dansen met deze van Pitbull. Hier is de Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, <laughs> like the roof on fire. We go drink, drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire.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 Fireball.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 Chaka Chaka Chaka chuck, chuck, Chaka chuck, Chaka chuck, Chaka chuck, chuck, Khan. Let me chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck,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 to cut and i said ...van ZFM Zalvoort... ...met Pieter Frampton ...en Show Me The Way. Ja, het wielrennen zit er inmiddels op... ...daar oh. in Bergen. Ja, en wat, wat een finish weer, hè? Wat Het ging dat ongelooflijk hard. En uh, helaas heeft uh, ja, Nederland... ...geen uh, medaille kunnen bemachtigen... ...tijdens deze uh, WK-wegrace. Uh, uh, de...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 Het is hem en maar als ik dadelijk in en dit woord dan fiets Ik deur. Dan zeggen we, ga Nee, ik heb het al, ik ga het ik ga het al, ik dadelijk dan de kast, en zo, dan fiets ik ga het ik ga al, ik wil het ik wil al, ik ga het al, ik de al, ik ga het al, ik al, kan ga ik wil alweer, de weet het maar dat besteld, dat ik het al, het ik ga het het zo en een niet slim. Maar niet het vanzelf. Wie dat mee was, wie dat mij was. Wie dat mee was vandaag. Je de band voor mijn vins. In Nederland. Ik verwaan aan een wangepaas. Nacht gezien de ik noorden en het Oosterse bas. Aak is op en de veest niet sneeuw, we gieren de gier als van ze. De de. Een Stukje blaadjes wegen dan de heren die en achter zo'n bar zijn het toren zie. Dan ik de nu zie. Dat wist ik door, want ik weet niets meer. Een grieven daar van zullen. Wie dat mij Wie daarmee mij was? Wie daarmee mij was vandaag? Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was? Wie daarmee mij was? Wie daarmee mij was vandaag? Ik zal al zeggen, joh, ja, het maakt wel zo.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 een mens van bovoor, luchtdruk en zeewatertemperatuur... zijn essentiële ingrediënten voor zijn wekelijkse weerprogrammatuur. Nauwkeurig, betrouwbaar en accuraat. Zo heeft iedere zandvoorter en gast het juiste weer paraat. De zomer heeft weer plaatsgemaakt voor het najaar. De winterstop van Lex is voor de zandvoerters dankzij de sociale media...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 Geniet de komende maanden van je rust. En verheug ons ook volgend jaar weer met je wekelijkse weerpraat... aan onze onvolprezen Zandvoortse kust. Zegt het voort, zegt het voort. zullen hem gaan missen, Albert-Jan. Nou, en of? Onze weerman Lex van der Hoorn. We hoorden hem gisteren voorlopig weer even voor het laatst bij ZFM. Maar volgend jaar gelukkig, dan is Lex weer helemaal onder ons. En weer terug op de radio met het meest betrouwbare weerbericht van Zandvoort en de regio. Jawel, we gaan nog een paar platen draaien en dan gaan we op vakantie, Albert-Jan. Why did you Zo is het. Just this world.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 Oké, okay, tot zover het uh, golfnieuws. Ja, ik denk uh, even goed afsluiten. Ja, ik hoor die muziek. Ja, ja, ik hoor die muziek. Ja, ja, ja, ja, ik denk... Uh, ja, ja. Ophouden met lullen. Precies. <laughs> Zo is het. Want uh, Sheila Green te samen met uh, Daryl Hall en Joan Oates. I can't go for that. Zo lekker.